Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. De Japanse man die gisteren oud-premier Abe van Japan doodschoot... zou boos zijn geweest op een onbekende organisatie. Volgens de politie heeft de moeder van de man van 41... al haar geld aan die organisatie genodeerd... wat de familie financieel geruineerd heeft. De schutter dacht dat Abe aan deze organisatie gelinkt was. In zijn huis heeft de politie ook explosieven en wapens gevonden. Abe werd neergeschoten toen hij tijdens een campagnebijeenkomst op straat een toespraak hield... In Sri Lanka hebben duizenden demonstranten het huis bestormd van president Rajapaksa. Ze eisen dat hij en zijn regering aftreden... omdat zij volgens de demonstranten schuldig zijn aan de economische crisis in het land. De inflatie is torenhoog en daardoor is een historisch groot begrotingstekort. Er zijn al maanden protesten in het land. Vandaag is de grootste demonstratie van dit jaar. Toeristen blijven vanwege de onrust weg. Drie dorpen in de Noordoostpolder en Overijssel verzetten zich gezamenlijk tegen de komst van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Band is gekozen als nieuwe plek om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten en wordt gebouwd naast het huidige AZC in Luttelgeest. De drie dorpen vrezen dat de balans tussen asielzoekers en vaste bewoners in het gebied verdwijnt.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 Het weer wisselen bewolkt met ook kans op een buitje. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en maximaal 25 in het binnenland. Dit was het NOF-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N99 Den Oever richting Den Helder. Tussen de afrit Anna Paulona en Den Helder ben je 10 minuten langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Zon, zee, strand. Een het ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Op 106.9 FM. Goedemorgen Zandvoort. In het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort uh, op vandaag... gaan we praten, zoals gebruikelijk, uh, na het nieuws met de politiek. Las Carré, de nieuwe wethouder van de VVD, zit bij ons. Daarna hebben we nog een reactie te goed van uh, Marco Deen. En als afsluiter praten wij over het parkeerbeleid... met Tom van Veen van de OBZ. Tegenover mij zit uh, meneer Carré, goedemorgen. Goedemorgen. De nieuwe wethouder van de VVD. Um, we kennen meneer Kareen natuurlijk al een, uh, een geruime tijd in Zandvoort. Hè, van ondernemer, de AED's en, uh, en daarna uh, crisisbeheer, ziekenhuis. En uh, u vertelde net ook al dat er sinds twee weken niet meer in het ziekenhuis zit. Klopt. Um, ja. Is dat een hele omslag geweest? Van ondernemer naar bestuur? Uh, nou ja, wat kan ik daar in twee, twee weken over zeggen? Uh, nou, niet over twee weken. Maar zeg, je bent natuurlijk ondernemer geweest. Daarna ben je in het bestuur gegaan, uh, crisismanagement. Ja, klopt. Uh, en nu en nou kom je uh, in het bestuur van Zandvoort. Ja. Schakelt dat goed? Voor, voor alsnog schakelt dat. Uh, de Als bestuurder? Uh, goed, nee. Ik heb, ik heb uh, uh, uh, jarenlang, ik heb 12 jaar in het Spaarne gasthuis gewerkt. Daar ben ik manager uh, geweest. Manager veiligheid, waar crisis een onderdeel van. Uh, van was en nu bestuurder, uh, uh, daar zit wel verschil in, uh, ja. Uh, uh, uh, maar ja, het is nog te kort in twee weken om daar echt iets zinnigs over te zeggen. Daar kom, kom ik aan het eind misschien nog heel even op terug. Uh, wie is meneer Carré? Uh, Lars Carré. Uh, ik word dit jaar uh, 40 jaar... En als ik 40 word, dan, uh, in, dat is in december, dan woon ik 38 jaar in, in Zandvoort. Dus ik weet ni niet anders <laughs> dan dat ik in Zandvoort woon. Maar ja, de echte Zandvoorters zeggen natuurlijk dat ik geen Zandvoorter ben. Maar zo voel ik me wel natuurlijk. Ja, is, is het niet zo als je iets voor Zandvoort doet dat je dan een Zandvoorter bent? Oh, als jij dat zegt Ben, dan, <laughs> uh, dan neem ik dat van uh, jou aan. Uh, maar ik heb een schoonvader, Arie Koper. Uh, Oei. Nou ja, ik denk <laughs> dat hij meeluistert. Nou, die, uh, die gaat echt niet zeggen dat ik een Zandvoorter ben. Uh, maar um, ja, dus 38 jaar bijna woonachtig in Zandvoort. Twee dochters van 10 en 12 die hier ook naar school gaan. De oudste net in de brugklas. Dus uh, uh, ja, en al jaren actief in Zandvoort. Hè. Wat je zegt, ik ben ondernemer uh, geweest... maar al jaren uh, uh, betrokken bij de Zandvoortse Reddingsbrigade... waar ik ook bestuurslid uh, uh, geweest ben bij het Rode Kruis in Zandvoort. Jarenlang gezeten, waar ik uh, tot 2020 ook voorzitter was... Um, dus ja, ook bestuurlijk al jaren in Zandvoort uh, bezig. Ja, nu uh, gaan we verder met uh, bestuurlijk in Zandvoort zijn op, op het niveau van wethouder. Uh, hoe, hoe heb je daar tegen aangekeken toen je begon? Je wordt gevraagd. Ja, ja en ik weet nog precies wanneer ik uh, gevraagd uh, werd, uh, want dat is eind april uh, uh, geweest. Uh, 27 april op Koningsdag vloog ik naar Creta. En uh, nou, het zal twee of drie dagen daarvoor uh, uh, geweest zijn dat de, uh, de fractie naar me toe kwam. En uh, mij voorzichtig polste. Uh, uh, en om heel eerlijk te zijn, ik heb daarvoor uh, er nooit echt serieus over nagedacht. Dus um, het was een, een, een mooi moment dat ze net twee dagen voor mijn vakantie ermee kwamen. Dus ik heb aan het zwembadrand in Creta een week lang nou, eerst eens even zelf kunnen bedenken van uh, nou, de vraag die me gesteld uh, wordt. Uh, en al snel kwam ik erachter dat ik dacht nou dit vind ik een leuke, een, een leuke uitdaging. Um, nou, en nogmaals het voordeel dat we Creta waren. Uh, dus mijn vrouw uh, uh, heb ik voorzichtig... Uh, uh, oh, op de hoogte op, gebracht. Nou, terwijl we op een beetje lagen... is voorzichtig wat dingen laten vallen. En toen nou, reageerden ze niet negatief. En zo uh, ben ik die gedurende week uh, steeds concreter uh, geworden. En ook bij ja, de uh, beide dames, de, de, de, de, de kinderen, die zijn tien en twaalf is wel een leeftijd waar ze dus ook, ook gaan, gaan meemaken mee en, en, en mm -hmm. nou ja, misschien ook in positieve uh, zin er last van gaan, gaan krijgen. Dus ik vond het ook belangrijk om de kinderen daarin mee te nemen. Ja, ik ga niet zeggen dat je vakantie daardoor uh, verpest is, maar het is wel een nadeel natuurlijk. Zeker niet. <laughs> um, was je daarvoor actief voor de VVD? Ja, ik ben sinds, dan moet ik even goed denken... sinds 2019 ben ik actief lid van de VVD. Maar wel al uh, uh, sinds 2006 echt actief politiek betrokken volgend. Nou, ook door de bestuursfuncties be be be die ik natuurlijk bij de vrij vrij vrijwilligers had, uh, uh, heb. Ja, uh, uh, moet je de politiek wel vervolgen, maar nogmaals echt actief is antwoord bij de VVD sinds 2019. Ik heb nog even een stukje kranten bijgepakt. want terwijl ik op de site aan het zoeken was, vond ik niet duurzaam. Maar ik zag jou wel bij de plastic terras, daar gaan we het ook nog even over hebben. De wethouder Lascaray gaat het opnemen voor toerisme en economie, duurzaamheid, jeugd, onderwijs, sport, natuur en publieke gezondheid. Nou, publieke gezondheid ligt wel een beetje in de lijn van, uh, van een ziekenhuisschap, denk ik. Ja, zeker. Ja. Als je dit lijstje hebt, wat zijn jouw uh, um, belangrijkste speerpunten? Uh, het, het, het is een behoorlijk lijstje. <laughs> dat ja, weet daarom. je al uh, uh, riep, maar dat clusteren we in toerisme en economie. Uh, wat denk ik ook de al komende jaren belangrijk is is dat, dat we weten dat er meer toeristen naar Zandvoort gaan komen. Uh, dus dat, dat betekent de komende jaren dat we echt goed moeten nadenken... Uh, hoe gaan we als Zandvoort daarmee om? We hebben een toeristische visie uit 2017. Uh, dus uh, het, uh, als het aan mij ligt, gaan we die evalueren. En gaan we dan oh, oh, oh, oh, acten... acten voor de komende uh, uh, jaren. Uh, is... En dat we doorgaan met de actieagenda centrum die uh, ja, nu nog uh, volgt uit de huidige toeristische visie. Daar is uh, veel aan te doen en uh, is natuurlijk ook voor de economie van Zandvoort... zeer belangrijk dat daar uh, de visie uitgevoerd gaat worden... of verbeterd, zoals je misschien zelf wil. Uh, de jeugd. Gaat het goed met de jeugd in Zandvoort? Ja, maar er zijn ook zorgen. En die zorgen waren er al voor het corona-tijdperk. Maar de corona, de maatregelen, de gevolgen daarvan... heeft wel invloed op de jeugd gehad. En daar moeten we de komende periode ook wat mee. Jazeker. Jazeker. Uh, sport. Er is uh, dus advies geweest van de sportraad naar het college toe. Naar de, uh, naar de formateur toe, moet ik zeggen. Uh, betrek je dat soort adviezen bij je uh, toekomstige beleid? Jazeker. Die uh, uh, uh, adviezen zijn sowieso op tafel geweest tijdens de coalitievorming... Um, um. Een van mijn eerste dingen, er zou afgelopen week een sportraadvergadering geweest zijn. Waar ik als wethouder zou aanschuiven. Die is door de sportraad verplaatst. Naar een datum die ik nog niet weet. Maar als het aan mij ligt, is de eerste punten die we bespreken is dat, dat lijstje. Ja, nou, dat is wel zo'n opvanger. Dus uh, dat ligt wel bij. Het ligt ook wel een beetje je hart bij sport. Je moet er wat, uh, wat mee doen. Um, 100 jaar Zand voor de ga je er nog wat mee doen? Uh, uh, ja, want er is een receptie vanmiddag. Uh, van drie uh, tot. Uh, vijf. Ja, ik, ik, ik ben geen bestuurslid meer bij de Renningselgade. Maar ik ben nog wel vrijwilliger uh, daar. Ja, en en, en, en vanuit die rol als vrijwilliger weet ik dat er een uh, hele actieve feestcommissie is. En dat er de komende uh, uh, maanden allerlei... Nee, honderd jaar is niet niks natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee, nee. Uh, duurzaamheid. Ja. Wij uh, zagen jou uh, glimlachend in de krant. Ja. Bij, uh, was het je eerste publieke optreden? Ja, dat was mijn eerste publieke optreden. Ja. Um, duurzaamheid, en het ging over, plastic, over plasticvrij terras. Ja. Wegwerpplastic moet ja. ik dan erbij zeggen. Want ik denk dat het een nieuwe hard plastic is. Klopt. Um, een aantal strandtenten die gaat verduurzamen. Ja. Als wethouder zou je natuurlijk eigenlijk wel willen dat iedereen dat ging doen op het strand. Zie, zie je dat uitrollen? Dat is wel waar ik me voor hard, hard gaan maken. En je zegt dat strand. Maar voor mij gaat het breder als het strand. Gaat het gewoon om de ondernemers in Zandvoort. niet alleen het strand. Uh, uh, want ons mooie dorp is omgeven door natuur, door duin, door zee, door strand. En dat moeten we wel koesteren met z'n allen. Nou, is er. Uh... In het dorp al, al jaren discussie over die wegwerpplastic bekertjes. Dit is een, een, een aanzet. Maar zou het niet handig zijn om dat ook eens in het dorp te gaan doen dan? Wat ik al zei, volgens mij moeten we breder dan he, waar nu de start gemaakt is het strand. Mm -hmm. Dus als dat aan mij ligt, dan rollen we dat over heel Zandvoort uit. En of dat nou strand, dorp, Nieuw Noord, Oud Noord is, het maakt mij niet uit. We, we hebben het over geheel Zandvoort. Oké, okay, nou we zijn zeer benieuwd, want het speelt al jaren in het, uh, in het centrum. En we zien natuurlijk allemaal, uh, uh, en dat moet, dat moet je iedereen aangeven tot het keurig weer opgeruimd maar het is natuurlijk wel een beetje een, uh, een wegwerpspul geworden. U bent begonnen uh, bij de eerste raadsvergadering, Hoe was die? Voor mij goed, um, <laughs> want uh, er waren geen uh, agendapunten voor mij... Dus ik uh, zat gewoon uh, keurig aandachtig naar mijn uh, collega uh, te luisteren uh, uh, die wel uh, plaats moest nemen naast de burgemeester. Dus uh, voor mij was hij goed uh, binnengekomen. Was dat handig om gewoon eens te kijken hoe het, hoe het in elkaar zat? Ja, kijk, een, een raadsvergadering bijwonen is niet nieuw voor mij. Nee. Dat, dat doe ik al, al uh, uh, uh, uh, jaren, maar wel nu met een een bril. En luisterend oor vanuit een wethoudersperspectief. En dat is wel, wel anders dan dat je er als een politiek betrokken VVD-lid of als buitengewoon commissielid mm -hmm. uh, naar luistert. Ja. ja, dat is toch heel iets, heel iets anders. Nou, dan wordt ook worden gewoon ook andere uh, uh, zaken van je verwacht. Zeker. Um. Ik uh, denk dat we het uh, wel hebben we weten wie nu uh, uh, meneer Lascaray is. Zijn we nog wat vergeten of wil je nog wat kwijt? Uh, uh, nee. Uh, nee, behalve als mensen uh, wel vragen hebben en mij zien rondwandelen. Spreek me gewoon aan en uh, stel de vragen die je wilt stellen aan me. Oké. Okay. Meneer Caray, dank voor dit uh, uh, intro-gesprek. We gaan het zeker nog een paar keer hebben als er uh, politiek wat, uh, wat te doen is in, uh, in Zandvoort. Nou, dank en tot ziens. Dank je wel, Ben. Dank je wel. Ik ich überhaupt niet da. En om um die Schulter trug ze nu langes Haar. Ik war verlegen en ik wuste nicht wohin. Met mijn Blick, der wie gefesselt an ihn hing. Ik kan verstehen. Hörte ich sie sagen, nur weil du jung bist, tust du nicht, was du fühlst. Doch bleib bei mir, bis die Sonne rot wird, dann wirst du sehen. Zucht aan ihre hand Toch als een man Zou ik die zonnen Auffing En het was sommer Na het voorstellen van uh, Las Caray, de nieuwe wethouder Voor de VVD, zit bij ons de voorzitter Fractievoorzitter van de PVV Marco Deen, goedemorgen Goedemorgen Ben, hallo. Pak de microfoon er een beetje bij. Zal zo? ik hem wat dichterbij pakken? Ja, ja moet de... me wel goed kunnen horen. Ja. Ja. ja, nou we hebben iedereen uh, die niet deel uitmaakt van de coalitie... gevraagd op een uh, reactie op het coalitieakkoord. Dus uiteindelijk gaan, moeten we dat ook vragen. En uh, volgens mij ben je de laatste in de rij. Oké. Okay. Uh, wat je vindt van het coalitieakkoord? Nou, um, dat hebben wij goed, uh, goed gelezen. En uh, ik heb ook al in de raadsvergadering gezegd dat wij... Uh, een behoorlijk aantal punten herkennen... wat we ook zelf in ons eigen verkiezingsprogramma hebben geschreven. Dus uh, in de basis zijn wij heel content met dit coalitieakkoord. Het ziet er goed uit. En uh, nu uh, is het zaak natuurlijk dat dat ook op die manier uh, gaat worden uitgevoerd. Er staat heel veel ambitie in. Wat vind je daarvan? Ja, maar dat is goed hè. Je moet toch ambitie uitspreken. Je kan moet, je, niet, moet je dan niet zeggen wij gaan dit? Jawel, maar dat vind ik altijd ook een beetje simpel gedacht. Tuurlijk gaan ze dit en gaan ze dat. Maar uh, we hebben de ambitie om. Weet je, we hebben gezien de afgelopen vier jaar hadden we, hadden we ook een enorme ambitie. En volgens mij uh, dan kun je wel zeggen we gaan dit, we gaan dat. Maar er is ook niks van terechtgekomen. Uh, de uitspraak. Ja. Uh, ik, ik neem aan dat je dat ook zo beleefd hebt. Ja. Ik heb al een paar keer gehoord in, in, in raadsvergaderingen raadsvergadering... dat je daar tegen ingesprongen bent. Heb je daar altijd wel eens respons, toch? Van, joh, je roept wel, maar je doet niet. Ja, nee, dat is een beetje ook het jammeren van een oppositiepartij. Je moet natuurlijk scherp zijn, je moet controleren... en je moet dingen voorstellen. Maar we zijn natuurlijk geen onderdeel van een coalitie... die dat ook daadwerkelijk bepaalt. En daar zit natuurlijk een groot verschil in. Mm. Ja, ja. De eerste uh, ambitie en die uh, is een stevige ambitie... omdat we allemaal weten dat er afgelopen jaren heel veel gesteggeld is... Uh, soms bruut op de man gespeeld is. Zandvoorts verdient een stabiel bestuur. Dat vraagt om een bestuurscultuur waarin raadsleden en wethouders... met respect omgaan met elkaar en elkaar benaderen... vanuit het uitgangspunt van vertrouwen. Dit betekent ook om niet meer achterom te kijken... maar elkaar een tweede kans te geven. Uh, je hebt het zelf meegemaakt, dat, uh, dat gesteggel... Nou, wat, wat vind je van die ambitie? Nou, die ambitie is natuurlijk goed. Want je wil niet weer verzanden in een uh, soort persoonlijke cultuur... waar Zandvoort niets aan heeft. En uh, tot mijn spijt moet ik zeggen... dat ik eigenlijk dat wel alweer zie gebeuren na twee vergaderingen. En dan denk ik, ja, je kunt natuurlijk als coalitie daar uh, iets over uitspreken... en ambitie over hebben. En dat, dat is ook goed. En ik, ik steun dat ook. Maar... Uh, je hebt niet, natuurlijk niet altijd in de hand wat een oppositiepartij daarvan vindt... of hoe die omgaat met bepaalde dingen. En als die wel in het verleden wil blijven hangen... Als, ja weet je, daar heb je natuurlijk geen invloed op. Het is, daarom is een ambitie, weet je, dat bedoel ik ook net te zeggen, Ben... Uh, dan kan je wel zeggen, we gaan, maar je bent ook van anderen afhankelijk. En uh, dat is een dat is van deze dingen, ja, onder andere het geval. Ja. Je zegt, je hebt het nu al zien gebeuren. Hoe heb je dat geconstateerd? Nou, gewoon aan het uh, heftige manieren van, van omgang. Uh, het disrespect naar bijvoorbeeld de nieuwe wethouder. Uh, zoals daarmee wordt omgegaan. Ja, dan denk ik, geef, geef, geef de mensen even tijd. En daar wordt dus in het verleden blijven hangen. Want daar was die relatie... Ik heb het nu natuurlijk over uh, de fractievoorzitter van D66, Michiel Hermsen. Hoe hij bijvoorbeeld uh, Martijn Hendricks benadert. Ja, weet je, dan ga je weer gelijk terug in de tijd. En uh, toen D66 in de coalitie zat, uh, was het ook anders. Dus weet je, je hebt mensen niet in de hand. En uh, dat, dat is nou helemaal hoe het loopt. Dus we zullen moeten zien hoe het de komende periode zich uh, ontwikkelt op dat vlak. Ja, je zou zeggen, geef het eens een keer een kans. Ja. Ook, ook deze eerste ambitie. Tuurlijk. De rest van de ambities, uh, welke is voor jou uh, een, een beetje de, de sterkste? Nou, op, op het gebied van wonen hè, worden goede ambities uitgesproken. Daar ben ik blij om. Maar ook uh, met name op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en duurzaamheid. Daar uh, kan, ik me, kan ik me eigenlijk met de PVV goed in vinden. Vond je veiligheid goed beschreven eigenlijk? Ik, ik vind niks over politiecapaciteit enzovoort. Nou, je ziet wel uh, inderdaad dat dat uh, nog wat, wat invulling behoeft. Uh, maar je ziet wel dat, er serieus, uh, dat men serieus wil omgaan met, dit, met het probleem. Ook wat zich bijvoorbeeld continu voordoet op de boulevard en op ons strand. En uh, weet je, wij er bijvoorbeeld staan preventief fouilleren in ons verkiezingsprogramma, uh, cameratoezicht. En ik lees wel een deel van dat soort zaken ook terug in, in, noem het maar weer, de ambities op het gebied van veiligheid. En ik hoop dat daar ook daadwerkelijk naar. Uh, naar gegrepen wordt in die nodig. Want ja. dat is echt, echt belangrijk. Ja, we hadden het uh, net over de Dusty Foundation... dat het geweld tegen uh, de LAB... de Rainbow Groep uh, groter wordt. Ja. Dat is niet alleen die groep. Het is ook gewoon de groep die op het strand ligt. Ja. En, en daar zou je dus wat aan moeten doen. Denk, denk je dat dat... Uh, ja, we zijn al half seizoen al een beetje. Dat, dat het nieuwe college daar wat harder tegenop kan treden. Nou, dat zou moeten, want we hebben gezien dat een, een, een zachte hand uh, is, is niet toereikend. Uh, uh, vorig jaar heeft de burgemeester uiteindelijk wat, wat verboden gegeven. Uh, gebiedsverboden, Maar daar mag wat mij betreft veel sneller worden ingegrepen en ook op grotere schaal. Je wil, je wil die lui hier gewoon niet hebben, klaar. Dat, mm -hmm. dat verstoort het evenwicht. Uh, ik heb veel mensen mm -hmm. gesproken die uh, die s'avonds uh, niet eens meer hun een hondje op de boulevard durfden uit te laten vanwege de samenscholingen van die groepen jongeren en uh, allemaal ellende. Weet je, mensen worden uitgescholden. Uh, mensen worden bestolen. Mm -hmm. uh, het is gewoon één uh, zootje af en toe. En ik vind, ja, smoor dat in, uh, in, in de kiem. Nou, we hopen dat die ambitie uh, er ook komt. Ja. Je zegt net, ik zie veel overeenkomsten met wat wij ja. geschreven hebben... en wat uh, in het raadsprogramma staat. Uh, noem er eens een paar. Nou ja, dus bijvoorbeeld wat we net zeggen... op het gebied van veiligheid. veiligheid, maar ook op het gebied... van duurzaamheid. Weet je, overdrijft dat niet. Wij zeggen mensen niet verplicht van het gas af... bijvoorbeeld. Nou, en dat lees ik ook terug... in, in het coalitieprogramma. Uh, maar ook, ook een aantal kleinere zaken. Bijvoorbeeld, het, het is goed kijken... naar de subsidieverstrekking. En dat daar een keer een, een, een smart... stempel opgegeven wordt. Van, dat je in ieder geval kijkt, wat, wat gebeurt ermee? Een soort verantwoording... van bepaalde bedragen. Ja, daar, daar pleiten wij... natuurlijk al jaren voor. En... Uh, dat kan, wat ons betreft, veel efficiënter. En ik hoop dat dat ook um, zal uitwijzen dat dat kan. Ja. Maar anders komt er zelf weer een. En dan uh, gaan we weer vragen. Stellen. Weer een of ja, of we een weer. motie ik, van. Uh, ja, van, bijvoorbeeld, van, dan gaan we het college ja. daar weer op attenderen. Ja. Je zit al, al lang genoeg in die raadzaal om daar een, een mening over te hebben. En die heb je ook en die ventileer je ook wel eens. En nu heb je een verjongd college, uh, maar ook een, uh, een, verjongde, een vernieuwd college en een verjongde raad. Hoe kijk je daar aan? Nou ja, dat, dat is op zich natuurlijk hartstikke goed. Ik vind het al mooi dat er heel veel jonge mensen... überhaupt uh, interesse tonen in de politiek. En mee willen doen. En mee willen praten. En niet aan de zijlijn willen blijven staan. Daar heb ik altijd veel respect voor. Want ga het maar doen, weet je. Uh, vaak leg je ook je kop op het hap, hakblok. En uh, je moet toch ergens voor staan. Je moet het ook maar kunnen verwoorden. En ik vind het mooi uh, als daar uh, jongere mensen bij betrokken raken. Ik denk dat het ook goed is voor Zandvoort. Dat er is even een, een, een soort mix nu ontstaat van wat jong en wat oud, ja. um, volgens mij wordt het er daar niet slechter op. Veel mensen kijken daar ook naar. Hè? En uh, dan moet ik toch even naar de motie van uh, Zee en de PVV. Die hebben jullie ingediend en dat ging over het uitstellen van, uh, van het parkeerbeleid. Ja. Uh, jouw reactie daarop? Ja, nou, het, het, je ziet nu, uh, we zijn nu een week of anderhalf verder... en. Uh... Er zijn gewoon een hele hoop problemen. En dat kun je wat ons betreft nog steeds niet onder het kopje kinderziekteschade. Nee, daar is meer aan de hand. Uh, ik word echt dagelijks aangesproken of gebeld of gemaild met problemen die nog niet zijn opgelost. En ook misschien helemaal niet zo snel opgelost kunnen worden. En daarom pleiten wij natuurlijk, hebben wij gepleit in de motie om dit hele beleid even een half jaar uit te stellen. Om in ieder geval 80% van die zogenaamde kinderziekte te elimineren. Hij heeft uh, Jong Zandvoort uh, hoog in het vaandel uh, het parkeerbeleid. Hè? En ze hebben ook uh, de wethouder ervoor nu. Ja. Ze hebben daar veel stemmen uh, mee uh, gewonnen. Mm -hmm. uh, maar ze steunden de motie niet. Nee, dat klopt. En dat is ook uh, een van de redenen geweest dat ik die motie natuurlijk heb terug uh, moeten trekken. Hè? Want als je weet op een gegeven moment uh, dat je even in, in, in een schorsing ook bespreekt van nou uh, heeft die motie kans van slagen en je merkt dat dat 14-3 wordt. Ja, dan kun je wel indienen, maar dan heb je ook een bord voor je hoofd. En dat ja. doen we dus niet. Want nee, dan pak ik liever uh, de toezeggingen van de wethouder van dat moment, was dat mevrouw Verheij. want. Anders doet ze die misschien ook niet. En dan hebben we helemaal niks. En nu hebben we in ieder geval bereikt dat er uh, bovenop uh, gezeten wordt. En uh, we hebben natuurlijk met uh, ook Martijn Hendricks al uh, gesproken. Dat hij ook echt uh, daar vol mee bezig is. En daar heb ik nu ook uh, wel alle vertrouwen in. Maar inderdaad, die motie kon niet op steun rekenen van, uh, van partijen buiten zee en PVV. Dat klopt. Heb je dan over gesproken met Jong Zandvoort? Ja, tuurlijk. Daar hebben we over gesproken. En uh, ook ik weet natuurlijk dat zij een groot deel van hun uh, zetels hebben behaald... op hun standpunt aangaande, aangaande het parkeerbeleid. Maar goed, uh, Jerry zegt dan natuurlijk ook van... ja, wij kunnen op dit moment uh, dat niet veranderen. Laten we in ieder geval de evaluatie naar voren trekken... Uh, om te zien wat er gebeurt. Ja, daar zaten we iets anders in. Maar goed, dat is ook goed werkt in, uh, in de politiek. En uh, ja, dat is verder niet aan mij. Dat is aan Jong om dat uit te leggen aan hun... In ja, het is natuurlijk uh, een, een beetje raar in elkaar, want uh, de toezegging van de wethouder Vrij, die zijn, de antwoorden zijn gekomen. Daar waren jullie volgens mij helemaal niet blij mee. Nee. Uh, maar vervolgens twee ze af, hè, want uh, er komt een nieuwe wethouder. Ja. Daar zit wel een aardige wisseling in dan, toch? Ja, daar, daar zit een grote wisseling in. VVD-Jong Zandvoort, Jong Zandvoort, Jong -Zandvoort uh, parkeren. Ja. Ja, dus, uh, maar dat geeft op zich ook wel weer vertrouwen naar de toekomst. Want, uh, met alle respect, uh, ik, ik doe liever zaken als PVV met de huidige wethouder dan met mevrouw Vrij. Ja, oké. Okay, ja, uh, want uh, daar kwam uh, weinig van terecht. Maar die, die mening is, uh, is bekend. Ja. Die, uh, die hebben jullie al uh, lang genoeg gehoord. Ja. Marco... Um, we weten genoeg hoe jij over de nieuwe coalitie denkt en over het nieuwe coalitieakkoord. Okay. We gaan het uiteraard volgen. En mocht er iets zijn, dan word je uiteraard weer uitgenodigd bij ons. Heel graag. Dankjewel. Bedankt. Ik kwam hier dan wel vrolijk en gereden. Maar natuurlijk is er nergens een plek. Ik kwam hier in de stad een half uur geleden. Ik was ontspannen, optimistisch en tevreden. Hoe kwam ik toch in hemelsnaam zo gek? En nog een kindje rijd ik deze route. Misschien een wel op deze keer. Al die automobilisten moeten, al was het dan een heel of een boete, toch eens weer deel gaan nemen aan het verkeer. Voor de derde keer kom ik weer aan gereden. Is er nou nergens een heel klein plekje vrij? Het is inmiddels alweer kwartier geleden. Ik had nog tijd gehad met te verkleden. En ik ben helemaal zo blij dat ik rijd. En voor de vierde keer rijd ik weer door het straatje. Hoera, de gaat een je weg. Eindelijk is het op, op mijn je gaatje. Maar goed, is dat nou? Die man die gaat niet. We zijn alleen zijn tikken dat te spreken. Kom ik er weer aan gereden. Zou er een erg een hefelijk plekje zijn? Het is hetzelfde in alle grote steden. Toch heb ik helaas een hele goede reden. Waarom ik niet kan reizen met de trein? En voor de zesde keer en ik ik de passage. Nergens zie ik iets. Ik ben beladen met de nodige bagage. Een versterker, en ballage. Ik kan hier echt niet komen op de fiets Verreden. Ik ben inmiddels al een uur te laat. die Goof, wat de tot naar beneden? Maar dat was in een vrij verleden. Kom op, ik zet hem lekker midden hier op straat. Zet hem op straat. Lekker op straat. Zet hem op straat. Lekker midden op straat. Zet hem op straat. Lekker midden op straat. Midden op straat. Zet hem op straat. Voor het laatste gedeelte is Tom van Veen aangeschoven. En ja, gaan we gaan het natuurlijk over parkeren hebben. Uh, Goedemorgen. Jij praat natuurlijk wel uh, um, voor de groep. Klopt. En dat is OBZ. Ja. OBZ heeft uh, al, al meerdere brieven geschreven naar het uh, college. En dat worden dan raadsbrieven. Hè? Ze staan allemaal bij je. Mm -hmm. Brieven aan de raad. En een beetje... Uh, uh, het zijn er al een stuk of vier, vijf geloof ik onderhand. We zijn sinds 2020 ben ik bezig, uh, in eerste instantie namens de hotels en uh, nou ja, uiteindelijk namens het OBZ. Voor de duidelijkheid, uh, jij bent eigenaar van Autokeur. Dat klopt, ik ben hotelier en uh, uh, vandaaruit voorzitter van het hoteloverleg, Vandaaruit uh, aangeschoven bij het OBZ. Uh, nou ja, goed, en ik heb me in het begin 2020 uh, uh, ben ik me gaan bemoeien met het parkeerbeleid en... Uh, ja, dat werd uiteindelijk een, een, een aap op mijn schouder. En, uh, nou ja, die heb ik ook vastgepakt. En we zijn ermee aan de slag gegaan. en dat, uh, uh, nou ja, Namens een grote groep uh, heb je meer uh, slagkracht. Uh, dus inderdaad, we hebben de afgelopen jaren... Uh, verschillende malen brieven gestuurd. Maar we hebben ook aan, de aan tafel gezeten met het projectteam. Om uh, met hun te kijken, waar lopen jullie nou tegenaan? Wat zijn onze ideeën? En hoe kunnen we daar op een goede manier invulling aan geven? Zijn die, uh, die brieven en die ideeën ook, ook opgenomen voor jullie? Ben je daar een beetje content mee? Of dat je nou ja... Ja en nee. Uh, zoals het altijd bij een compromis is, daar zitten een aantal onderdelen in uh, uh, waarvan ik denk daar, daar kan ik wat mee. Uh, en een aantal denken: hé, hey, denk, hey, ja, dat is niet handig geregeld. Uh, dat is niet slim. Of daar ben ik gewoon ronduit uh, uh, uh, uh, ontevreden mee. Uh, laat het, het, het, het, waar, waar ben je ontevreden mee? Nee, nou, weet je, het basis. In principe, wij hadden. Uh, uh, uh, als ik puur kijk naar mijn rol als hotelier, konden mijn gasten uh, bij mij voor de deur parkeren. Uh, daar had ik vergunningen voor. Uh, en uh, dat kunnen ze nu niet meer. Ze moeten nu meer gaan betalen en ze moeten verder weg parkeren. Nou, in de basis ben ik daar niet blij mee. Uh, tegelijkertijd kan ik mijn gasten wel uitleggen. Want mijn gasten snappen ook wel dat als je in Zandvoort uh, woont, uh, gewerkt hebt... en s'avonds om vijf uur thuis komt, dat het dan niet fijn is om twee kilometer verder op je auto te parkeren. Dus ik vind dat we, als ik dan weer kijk naar... Nou ja, ik, zit, ik heb inderdaad twee petten op, uh, individuele hotelier en namens een grote club ondernemers. Uh, ik vind dat we ook goed voor onze bewoners moeten zorgen. Dat is ook onze verantwoordelijkheid als ondernemers. Uh, en dus moeten we kijken naar een algeheel beleid. En mijn uitgangspunt is daarbij altijd geweest. Laten we zorgen voor een gastvrij parkeerbeleid. En gastvrij betekent voor mij gastvrij voor de bewoner en gastvrij voor de uh, toerist. Uh, en dus niet zeggen, beste toerist, je mag hier niet parkeren of je mag hier maar twee uur parkeren. Uh, nee, we gaan je verleiden om met prijsdifferentiatie om ergens anders te parkeren. En ik zie dagelijks nu in mijn hotel dat dat werkt. Um, je, je zei net al, je kan nu eindelijk eens keer gewoon parkeren op de, de Zeestraat. En dan praat je waarschijnlijk uh, de bewoners kunnen parkeren op de Zeestraat. Ja. Want je gasten die gaan. Uh... Tot nu toe is er op elk moment van de dag is er een mogelijkheid voor een parkeerplaats. Dus ook op het moment dat je s'avonds komt. Uh, en uitzondering bevestigd regelt. Maar Uiteraard. doorgaans kun je, uh, kun je daar gewoon parkeren. Nou, voor mij was dat een van de doelen. En hebben we die in ieder geval voor de Zeestraat uh, uh, bereikt. Hoe reageren je gasten erop? Nou, tot nu toe <laughs> ben ik heel erg verbaasd. Uh, tot nu toe leg ik uit dat je bij ons voor de deur kunt parkeren. Uh, maar dat je dan de hoofdprijs betaalt. Dat je vijf uh, minuutjes moet lopen. Dat is voor mij het LDC. Uh, en dat je daar voor 15 euro staat. Staat je auto droog. Staat hij veilig. Onder camera toezicht. En eigenlijk de meeste mensen zeggen. Oh, nou dan rijd ik daar wel naartoe. Uh, en voor een aantal mensen zeg ik. Joh, je kunt ook naar Peden Zuid. Want je blijft wat langer. En dan betaal je maar 35 euro voor een week. Nou, heel veel mensen zeggen. Oh, nou dat is eigenlijk een heel mooi tarief. Dus voor mijzelf als hotelier. Uh, ik, ik ben eigenlijk wel. Uh, het gaat eigenlijk wel goed. Het gaat goed. De prijsdifferentiatie, in jullie laatste brief gaat het daarover. Ja. Wil je daar een grote verschil in zien? Nou, wat ik. Uh, wij hebben vanaf het begin af aan gezegd... Uh, uh, in de discussies met de ambtenaren laten we stilstaan bij de prijsdifferentiatie... en laten we daar gedegen onderzoek naar doen. Dus dat hebben we vorig jaar hebben wij een aantal hypotheses opgesteld. Uh, die hebben we laten onderzoeken door een uh, onafhankelijk onderzoeksbureau, ook op kosten uh, uh, van de gemeente om daar belangenverstrengeling te voorkomen daar is het prijsverschil wat er nu is uitgekomen... een euro per uur verschil. Uh, en uh, 10 euro per dag, nou, dat is zelfs 15 euro per dag geweest... dat is een antwoord geweest op de vraag... Vanaf, welk, uh, vanaf welke prijsdifferentiatie, vanaf welk bedragverschil zou u overwegen om elders te gaan parkeren? Daar is dit uitgekomen. Uh, dus in de, in de basis ben ik blij met die prijsdifferentiatie. De reden dat we de brief hebben gestuurd... is dat uh, we zien dat er een dagtarief is en een zevendagstarief. Alleen de gemiddelde verblijfsduur is twee tot drie nachten in, uh, in Zandvoort... Uh, vandaar dat wij hebben gezegd, wij denken dat uh, het gastenverleiden naar de randen van zandwoord nog beter gaat door een driedaagstarief ook in te voeren. Uh, en dan zit je voor een dag 15 euro, voor drie dagen 25 en voor um, uh, zeven dagen zit je 35 euro. Volgens mij heb je dan een goede stafel. Uh, nou, en daar hebben we ook al gesprekken over gehad met de wethouder die daar ook wel positief tegenover stond. Dus ik denk dat dat een goede toevoeging zou zijn voor de evaluatie. Evaluatie, maar we zitten nu midden in het zomerzoen. Uh, kan, kan je niet verwachten dat dat alsnog ingevoerd wordt? We hebben het over gehad met, uh, met Martijn Hendricks. Die heeft zelfs ook gekeken of daar nog wat ruimte was. Uh, maar uh, nee, dat was te kort dag en dat, uh, dat bleek niet meer in te voeren te zijn. Ja, het liefst had ik dat gehad. Ik uh, denk uh, uh, uh, <laughs> dat dat steeds een heel goed idee is. Alleen uh, voor nu is het zoals het is. En uh, nou ja, wat ik zei, met de reacties uh, die, tot nu toe, die we tot nu toe krijgen, kan ik me daar wel in vinden. Uh, er zijn ook wel hoteliers en met name ook logiesverstrekkers die wat verder weg liggen. Die hebben er wel wat meer een uitdaging uh, uh, uh, mee. En welke, welke bedoel je dan? Waar die liggen? Uh, nou, bijvoorbeeld een aantal logiesverstrekkers in, achterin uh, Oud-Noord of in Nieuw-Noord. Uh, ja, die zitten wel 1 tot anderhalve kilometer uh, van uh, het LDC, van het P de Peder Zuid uh, uh, vandaan. Uh, en die hebben bijvoorbeeld, we hebben, uh, we hebben ook met de werkgroep mobiliteit... waar ik ook voorzitter van ben, hebben we gekeken naar de inzet van deelscooters. Uh, nou, die zien we inmiddels ook als pilot rijden uh, in, in Zandvoort. Die hebben we neergezet bij Pede Zuid. Die hebben we neergezet bij het Padhuisplein, bij het station. Alleen waar we ze nog niet hebben neergezet wat lastig was, is in de woonwijken. Want daar heb je niet één plek waar heel veel van die scooters kunnen staan... Uh, nou, je, hebt een andere, je, hebt, uh, uh, je kunt dat middels een plek aanwijzen en je kunt een wijk aanwijzen mm -hmm. uh, voor die deelscooters. Alleen dan ga je het nadeel krijgen dat ze overal kunnen staan. Nou, vandaar dat we voor nu hebben gezegd, laten we dat eerst met bepaalde plekken doen. Laten we ervaring gaan opdoen. Laten we kijken hoe het gaat. En vervolgens uh, laten we kijken of dan de bewoners dat ook graag in de, in de wijken willen. Dus dat zou voor mij ook nog een punt zijn voor de, uh, voor de evaluatie. Om te kijken of we die deelscooters, of we daarmee de afstand tot uh, de, locatie, de parkeerlocatie en de verblijfslocatie kunnen uh, verkleinen. Ja, die uh, deelscooters die staan keurig op, uh, op vakken. Dat moet ook. We hebben de ja. mannen gesproken, anders moet je gewoon door blijven betalen. Ja. Uh, wat, je zou, wat je graag zou zien is, is misschien in, in Noord en Oud-Noord. Ook een paar van die vakken. dat, nee, zal... dat kan ik me voorstellen. Ik, had zeen, ik heb aan tafel gezeten en meegedacht over waar kunnen we die dingen neerzetten. Uh, en ik had ook een aantal plekken ingetekend. Daar kwamen we wel met uiteindelijk de openbare ruimte dat die te klein was. Uh, dus mocht er iemand zijn die zegt, ik heb nog een leuke uh, uh, plek waar het wel kan. Waar voldoende ruimte is, uh, geef het aan bij de, bij de, uh, bij of de gemeente of de uh, Go sharing of Felix. Mm -hmm. um, maar ja, ik denk dat dat helpt in uh, het verkleinen van die afstand. Je hebt het ook gehad over de bedrijfsvergunningen. Ja. Wat is daar mis mee? Helemaal niks. Zoals het nu is. Uh... Nou, je wordt, uh, wil vereenvoudigen. Ja. Um, is, Vrijs, is dat... nou ja. Ik wil vereenvoudigen in het aantal vergunningen. We hadden in het oude stelsel hadden we uh, alleen al 17 stelsels en daar waren er ook nog weer allerlei bedrijfsvergunningen. Dat wilden we vereenvoudigen. Het, uh, het, en vandaar het hebben we voorstel gedaan voor de bedrijfsvergunning. Uh. En die is eigenlijk volledig overgenomen. Dus daar ben ik uh, zeer content maar, mee. Daar ben je natuurlijk hartstikke blijven. Nou, um, P de Noord, daar wordt ook al een tijdje over gesproken. Ja. Uh, dat zou natuurlijk ook een beetje een oplossing kunnen zijn voor uh, de verhuurders in Noord. Ja. Uh, heb, heb je daar een terrein op het oog, jullie als mobiliteitsgroep? Nou ja, wat wel grappig is, er wordt heel veel gesproken over P de Noord als een onmogelijkheid. Uh, maar goed om dat in dit gremium ook te zeggen. Uh, er is een, uh, uh, een parkeerplaats daar. De circuit verhuurt daar parkeerplekken. Die kosten momenteel 12,5 Die prijs gaat gelijk getrokken worden met de andere parkeerplaatsen. Dus uh, ik heb ook bij de gemeente aangegeven... neem in de uh, routering, in de, de parkeerroute, per circuit op. Want het is er. Het circuit... Uh, uh, Dan hebben we het over het parkeerterrein... wat achter de slipschool ligt, toch? Ja. Nou, oh, Dat is een groot terrein. Dat is een groot terrein. Er kunnen 700 auto's uh, geparkeerd worden. En uh, wij staan er ook over met het, het, het circuit over in gesprek. Uh, 2020 beschouwen we met z'n allen als de drukste zomer. Toen heeft dat parkeerterrein één dag volgestaan. De tweede dag, dat het uh, ook druk was, stond er nog niet de helft vol. Oftewel, we hebben daar nog heel veel capaciteit. Uh, en ik denk dat het zaak is om de komende, uh, uh, de komende zomer daar veel mensen naartoe te verwijzen. Is dit, is dit één beperking? Uh, dat terrein wordt uh, gedurende de Grand Prix en in de voorbereiding daarvoor uh, wordt het gebruikt voor de opbouw van de Grand Prix. Dus een deel van uh, augustus en uh, september kunnen we dat niet gebruiken. Maar uh, dan hou je toch nog wel de 48 weken over waar je het wel kan gebruiken? Nou ja, eens. Dus ik heb, als het goed is, wordt het opgenomen in, het, uh, in de parkeerroute en uh, uh, uh, nee, kunnen we uh, daar door verwijzen. En dan ga je hetzelfde betalen als uh, LDC uit. Ja, nou sterker nog, als je er nu zelfs betaalt, ik verwijs mijn gasten er naar de daar betalen ze maar 12,5 euro per dag. Ja, nou ja, oké. Als dat uh, drie dagen wordt of een hele week. dan moet je natuurlijk wel naar die weektarieven toe. Ja, dat klopt. Alleen, uh, dit is het parkeerterrein. Uh, wat het circuit exploiteert. Dus daar is de keuze van het circuit. of ze daar naar meerdaagse kaarten gaan, uh, uh, gaan werken. Ik weet dat het circuit momenteel bezig is met de slagboom. Uh, en dat zal dat ook wat verder geautomatiseerd worden. Uh, alleen dat staat volgens mij van ergens deze zomer. of eind deze zomer op de, op de planning. Er is veel gesproken over. Uh, um... Uh, zoekende parkeerders. Ja. Uh, wat vind je daarvan? Uh, nah, dat is wel een van de punten waar ik uh, wat verbaasd over ben dat we het parkeren, registratie, informatiesysteem, het PRIS, uh, dat hebben we nog niet gerealiseerd en dat verbaast me. Uh, ik denk namelijk dat het essentieel is om um, uh, mensen goed te roteren door Zandvoort. Het zoekverkeer dat hebben we momenteel nog, uh, nog te veel. Ik denk dat het online reserveren daaraan bij gaat dragen, want dan weten mensen waar ze naartoe moeten en rijden ze ergens gericht naartoe. Alleen uh, het PRIS, parkeerregistratie informatiesysteem, is de parkeerroute. En is uh, dat je de Zandvoortse Laan en de Zeestraat binnenkomt. En dat je ziet, daar zijn nog zoveel parkeerplaatsen en daar zijn nog zoveel parkeerplaatsen. Nou, daar zitten allerlei technische uh, mankementen aan. Kwamen ze er onlangs ook achter dat het systeem, uh, dat de lussen die in de grond liggen, dat die niet meer goed zijn. Uh, dus nee, dat kost helaas meer tijd. En, uh, maar het gaat wel gebeuren. Volgend jaar, ja, de borden zijn besteld. Um, het gaat gebeuren. Um, uh, en ze moeten nu nog kijken wat ze met die lijnen in de grond doen. Of ze dat nog weer kunnen uh, repareren. Of dat dat uh, gaat komen. Nee, ik denk dat het essentieel is. Dat lijkt me on ontzettend handig. Als jij uh, de Zandvoorslaan rijdt als uh, een niet wetende waar ik moet parkeren. Ik zeg van, joh, ja. ik wil naar het strand. Oh, dan ga ik naar de PES uit. Of andersom ja. naar het circuit, naar, uh, ja. En wat mij betreft komt er ook een port bij. Beste gast, u kunt hier parkeren nee, in Zandvoort voor 30 euro. En op deze plek kunt u voor 15 euro parkeren. Ik denk dat we dan dat zoekverkeer uh, voor een belangrijk deel kwijt raken. Dat denk ik ook. En de parkeerplaatsen veel <laughs> beter gebruikt gaan worden, nee. Waardoor uiteindelijk de bewoner in de, uh, in, in, op straat kan parkeren. En uh, dat is voor mij onderdeel van het gastvrije beleid. De gast die zegt, ik uh, heb een dikke portemonnee En ik vind het belangrijk dat hij bij mij voor mijn hotel staat. Ik heb er toevallig gisteren weer eentje ingecheckt. Uh, die betaalt gewoon die 30 euro. Ik denk dat dat goed is voor de gast, maar ik denk dat dat goed is voor Zandvoort. Want het levert ons ook weer centjes op en uh, voor mij hebben we die ook ja, hard nodig. Dat is nodig. natuurlijk wel een mooie variatie. Hè? Vroeger gingen al die ja. parkeergelden en boetes gingen naar, uh, naar het Rijk en nu gaat het naar Zandvoort toe. Ja, ja. Dus, dus. Uiteindelijk worden wij daar ook beter van. En op het moment dat dat kan in balans met de bewonersbehoeften uh, en, uh, en uh, gastvrij beleid richting de gast. Uh, voor mij hebben we dan een win-win. Uh, het vooraf reserveren en de betalingen van, daar dus zat wel een hiccup in, hè? Ja, daar zat een hiccup in. Um, uh, uh, dat, kon, dat kan nu nog alleen maar betaald worden met Ideal. Uh, ze zijn heel hard bezig om daar ook de creditcards aan toe te voegen. Uh, daar zit een technisch proces aan. Dat wil ik dan weer als oud bankman. Uh, dat Mastercard en Visa <lacht> daar ook wat voor moeten vinden. En dat duurt doorgaans een weekje. Dus ik <lacht> verwacht eigenlijk dat dat aankomende week of volgende week geregeld is. En dan kunnen ook die Duitse gasten kunnen, uh, kunnen reserveren. Ja, ik, uh, de Duitse gast die betaalt meer cash, toch? Uh, die, ja, maar die, uh, ja, die, ja, die ja, dat klopt. Uh, en tegelijkertijd, als wij uh, aan de Duitse gast vragen... Joh, zou je dit willen pinnen? Dan pinnen ze ook. Dus het is ook een stukje opvoeden. En uh, die Duitse gast heeft behoefte aan zekerheid. Die Duitse gast vindt het heel fijn als hij van tevoren kan uh, reserveren. En als hij daarvoor uh, uh, dan met zijn uh, pinpas of zijn creditcard moet betalen... dan doet die Duitse gast dat. Even je pet op als uh, hotelier. Ja? Uh, mensen die bij jou boeken, ga je die... Uh wijsmaken dat ze dat moeten doen. Krijgen zij dan ook de informatie van... joh, je kan daar en daar parkeren? Zeker. Wat gebeurt dat bij de boeking al? Ja, wat er gebeurt bij ons op het moment dat je boekt... krijg je een boekingsbevestiging. Daar krijg je ook al wat informatie. Uh, drie dagen van de aankomst krijg je een pre-arrival mail... in goed Nederlands... Uh, uh, en in beide gevallen is bij ons als doel nou ja, de boekingsbevestiging... natuurlijk om de gast te informeren over de boeking. Maar daarnaast ook, dit kun je gaan doen is antwoord. Ik heb een hele hotelguide op mijn website staan... met allerlei leuke ideeën, leuke restaurants. Uh, maar daar staat pontificaal bovenaan... A, kom met het openbaar vervoer. Uh, B, mocht je dat niet willen doen, kom je toch met de auto. Dan zijn dit de opties. Uh, ik heb een link op mijn website staan uh, uh, naar na de reserveringsstoel. En die link gaat ook mee in de... Uh, um, uh, de pre-arrival pre mail en in de boekingsbevestiging. Dus ja, dat gaat allemaal geautomatiseerd, gelukkig. Kan, kan je checken of daar gebruik van gemaakt wordt? Uh, hmm. Ja, bij aankomst. Uh, maar mo momenteel nog niet. Nee, 70% nog. van mijn gasten zijn Duits en uh, die kunnen er nog niet uh, mee boeken. Uh, maar ik krijg dagelijks de vraag of dat al geregeld is. Het is voor de evaluatie natuurlijk wel uh, handig om, om te weten hoe dat in Zandvoort voort. Ja, ah. en weet je, ben, dat vind ik een van de grootste voordelen van het systeem wat we nu hebben. Dat kunnen we straks allemaal meten. We kunnen straks meten uh, hoeveel gasten van Duitsland zijn er, uh, hebben gereserveerd. Uh, hoe hebben die gereserveerd? Op welke manier hebben ze betaald? Waar staan ze? Waar staan ze? Nou, met name ook, er is zorg, uh, en die zorg kan ik me wel voorstellen, in bijvoorbeeld de wijken direct achter het strand. Gaan men hier niet voor die 30 euro of voor die 3,5 euro per uh, dag staan? Uh, ik denk dat we daar goed onderzoek naar hebben gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, mensen wat anders doen... dan wat ze uiteindelijk uh, zeggen. Zeker als het hier 36 graden is, dat je... Uh, ik zet er wel lekker aan hier. Ja, precies. Ik zet hem wel neer ja, nee, dan betaal ik wel even wat meer. Uh, dat, maar dat kunnen we straks allemaal meten. En mocht nou blijken, daar heb ik het ook al met Martijn over gehad... dat we in het zomer echt volledig vastlopen in een bepaalde wijk... omdat mensen daar toch veel gaan staan... dan hebben we nu een systeem waarbij we met een druk op de knop... Tarieven kunnen verhogen, dingen kunnen blokkeren, wat dan ook. We hebben van allerlei mogelijkheden. En ik denk dat dat voor Zandvoort in een beleid waar twintig jaar over gepraat is, dat dat zo'n stap vooruit is. Um, en dat daar ongetwijfeld allerlei kinderziektes, nou, Mar Marco had daar een wat andere mening over, uh, nog, uh, nog in zitten. Uh, alleen in die end uh, denk ik dat dit echt een stap vooruit is voor, uh, voor Zandvoort. En uh, uh, nou, dat we tegelijkertijd een eerste stap hebben gezet waar er nog heel veel moeten volgen. En daar moeten we met z'n allen aan werken. Also, dat was ook, ook een beetje de insteek. We, we zetten nou eindelijk eens een keer... je zegt 20 jaar, een keer wat neer... en ja. laten we nou eens kijken wat eruit komt. Ja. En niet gelijk uh, hoog voor de toren blazen... van ik kan dit niet en ik kan dat niet. Nee, nee. en zo denk ik ook de, de motie van de PVV. Ik snap de zorg die zij uh, krijgen... Vanuit, uh, uh, vanuit heel veel mensen. Alleen, ik denk dat je met een half jaar uitstel... had je de situatie niet beter gemaakt. Tuurlijk had je een aantal dingen die nu niet handig gaan... Had je eruit kunnen halen, had je dan weer een aantal nieuwe kinderziektes gehad. En had dat ga je niet. Nee, en dat ga je alleen doen door het gewoon simpelweg te doen. En door ook uit te leggen. Ja, mensen, we gaan het doen, en ja, er gaan een aantal dingen mis. Er zitten een aantal dingen in het beleid waarvan wij over een half jaar gaan zeggen, dat is stom geweest. Maar nou ja, onhandig zou ik dan wel zeggen. Oh. Nou ja, ja, of onhandig, wat voor term je er ook voor ja, gebruikt. Ja, ja, ja. Maar dat moeten we in ieder geval anders gaan doen. Maar je moet Allee. in ieder geval uh, de evaluatie gewoon lekker bekijken en dan ook serieus Absoluut. Dit nee, was... En geef ook je input. Ik bedoel, het is super belangrijk om met elkaar na te denken hoe kunnen we het wel doen. En ik weet dat we soms ook uh, het heel goed zijn in allerlei dingen benoemen die fout gaan. Uh, maar laten we vooral met elkaar benoemen, uh, oké, okay, dit gaat fout. Maar hoe willen we het dan wel? En welke opties zien we? En, en, en, en laten we vooral niet zeggen, oké, okay, maar we willen terug naar het verleden. Want het verleden was niet alles beter. We gaan nu naar de toekomst. En we gaan uh, uh, wat mij betreft daar een goed passend beleid bij maken. Bij de huidige tijd. Het is uh, aardig om uh, uh, te horen dat het OBZ daar toch positief in staat. Uh, er zijn heel veel mensen die, die vinden er wat van. Mm -hmm. Maar ik vind het altijd wel grappig als er ook mensen zijn die de positieve kant daarvan zien. En een van, uh, van die uh, groepen is het OBZ. Ja. Maar die is wel uh, zo slim om uh, op, op de vinkertouw te blijven zitten. Dus die wil echt met die evaluatie uh, zien wat er gebeurt. Jullie zullen ook input inbrengen. Ja. Uh, nou, die heb er al een paar genoemd. Dus ik denk dat we na de evaluatie nog eens moeten praten... om uh, te kijken hoe het gebeurt, Tom. Ik schuif graag wat aan. Oké, okay, nou, dankjewel voor de komst en de uitleg en de positiviteit. Uh, we gaan nog een muziekje draaien en daarna gaan we afsluiten, Pim. Zeker, ja. Top. Dit was weer een uh, gezellige uh, Goedemorgen Zandvoort. We hebben gesproken met een heleboel mensen en over een heleboel onderwerpen. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben ervan. Uh, de techniek is gedaan door Pim Groof. Muziek en de redactie door Accord Draaier. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een prettig weekend. Nog even voor de agenda. Eentje nog dan. Volgende week historische Grand Prix. Met uiteraard weer de parade door het dorp van Zandvoort. Om acht uur vertrekkers van het circuit. Kom kijken en geniet ervan. En ik wens jullie een prettig weekend. Uh, het wordt hartstikke mooi weer. En ik hoop dat het ook voorlopig weer zo blijft. Zomer. Precies, hè. Precies. Ja, moet